Voor wie dan wel? Kwaad achter de Maast dat kind niet ooit niet? Allee, kom je doorlopen. Eer niet voor de etalage blijven staan. Wat is er aan? Bagras? Bagras? Nee, nee. Bruino, hè? Nee, no, nee. No. Inside Joe shop. Bagras ras Diefs? Diefs, ja, ja. Ah, een camera picture. Foto? Van een lege etage. Al, wat fotografeer je er eigenlijk niet? Allee, dat is goed. Oane? Hé, hey, wannek, ze hoorde helemaal niet. Kus, kus, dat Is dat hier een attractie toeristiek of wat? Wie zei de hij? Jacques Froman. Hoe is de commissaire? Commissaire, de Dans. Is... Ah. Maak maar rap dat die Chogunnikers hier weg zijn, hè? Ja, ja, meneer. Allee, kom, vooruit, hè? Away, weg. Noem maar stilstand hier, kom. Ah, Jacques, monsieur le commissaire. Maar iets gevonden? Wel, uh, we zijn volop bezig met de eerste vaststellingen. Oh ja, dit is uh, mevrouw Martens, zij uh, leidt het onderzoek. Enfam. Stoort u dat, meneer Vrolman? Oh, een mens verschiet van niets meer tegenwoordig, madame. Maar zoet, je ne demande qu'une chose, hè. Dat het onderzoek hier rap geflikt is. Een tel publicité kan onze familie missen als de pest. Misschien dat u ons al ineens kunt helpen zien. Moi? Hiermee. Van een uh, adjunctcommissaris. Qu'est-ce que c'est? Dat vragen wij ons ook af. Rota.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 ja, eh, ik moet zeggen, zoals u het hele gebeuren opneemt, chapeau. Hoor. Er heel wat mensen door het lint gaan als hun zoon op die manier het slachtoffer was geworden van een Ah, ja. <laughs> quoi bon. In moeilijke omstandigheden moet je zeker uw kalmte bewaren, waar of niet? Ja, natuurlijk, ja. maar het besef ineens een pak miljoenen kwijt te zijn. Oh, het geld is het minste van mijn zorgen. Ja, Jean-Luc liet anders verstaan dat de verzekering waarschijnlijk niet zou tussenkomen. Jean-Luc moet zwijgen over dingen waar hij geen verstand van heeft. Klopt ja, dus niet. In normale omstandigheden wel, maar niet als je weet bij wie je moet zijn, natuurlijk. Nee. Dat geld van de assurance zal er rap liggen, je t'assure. Ja, ja, ons kent ons. La peau est plus proche que la chemise.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 Ja, u mocht gerust zijn, zaak. ik zorg voor de nodige discretie. Hé, hey, madame Nietoes daar, uh, hoe heet ze ook weer? Martens? Ja, Martens, dat ja, is op zich nog nieuw in het vak. Hè? ik kan haar via via wel de juiste uh, richtlijnen geven. Dan <laughs> nog eentje. Oh, bij me. Kido. Guido, zijn jullie nog bezig aan dat verslag?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 En uh, over mevrouw de substituut. Wat kan dat vrouwmens u interesseren? Ja, je kon je ogen er niet vanaf houden dan. Hou toch op, om nog zo lang.